Lag Baumer, de meest kabbalistische feestdag. Lag Baumer is de meest kabbalistische feestdag. De feestdag van het licht. Lag Baumer is de 33ste dag. Lag is, Kematria heeft getalwaarde 33 vanaf de tweede dag van bezig, dat wil zeggen het verlaten van het egoïstische verlangen, om te geven, om te geven, om willen van het ontvangen. Daarna komt de periode van zuivering van verlangens. 33 dagen van Pesach tot Lakhbouwmeer en daarna tot Shavuot, het ontvangen van de Torah. Gedurende deze 50 dagen voltooien wij alle correcties en zijn wij klaar om de Torah te ontvangen. Dat wil zeggen, het licht dat verlangens corrigeert om te ontvangen omwille van het geef. Tot de dag van lagbaumer komt, worden wij nog niet als bevrijd uit Egypte beschouwd, omdat wij verlangens in onszelf moeten corrigeren, waarin de eigenschappen van Egypte zijn egoïsme. Maar op de 33ste dag um, van het tellen worden correcties bereikt in de 33ste sphera. En blijft ons over om het laatste deel te corrigeren van het verlangen om te ontvangen. Daarom kunnen wij er zeker van zijn dat wij in de zuiverheid komen, zullen komen om de Torah te ontvangen. Vanaf de dag van Laatbouwmeer is het licht van de schenking van de Torah ons al begonnen te verlichten. Zij het van verre. Daarom is de dag van Lakbouwmeer zo belangrijk voor de correctie? Tot Lakbouwmeer zijn we nog steeds bezig met het corrigeren en afronden van de uittocht uit Egypte. En na deze dag beginnen we ons voor te bereiden op het ontvangen van de Torah op Shavuot. Het blijkt dat Lagboomer een hele speciale dag is, dat wil zeggen een toestand die een persoon doormaakt op het pad van correctie. De uitocht uit de Egypte vindt plaats onder invloed van de hoge licht, het enorme licht Gogma, dat wordt geopenbaard door het geestelijk ontwaken van de mens. Als resultaat steekt hij boven zijn egoïsme uit. En dit alles is te danken aan het licht dat van boven komt. Verlangens blijven nog steeds egoïstisch, maar het licht geeft ons de mogelijkheid om boven onze eigen liefde uit, uit te steken en te willen geven. Dit alles is alleen te danken aan het hoge licht, dat ons als een magneet aantrekt. En nu moeten wij deze correctie implementeren, zodat het in al onze verlangen zal worden ingeprent. In totaal moeten 49 sferot worden gecorrigeerd vanaf Pessig tot Shawot. Maar als wij 33 sferot hebben gecorrigeerd, kunnen wij er niet langer aan twijfelen dat wij onze correctie zullen voltooien. Daarna kan niets ons meer stoppen. In totaal duurt het alle aftellen 39 49 nee, dagen en elke dag wordt genoemd met de naam van een speciale sphera. Bijvoorbeeld gesed in gesed, vora in gesed, Tiveret in gesed enzovoort. Dus wij tellen 7 x 7, 49 eigenschappen van onze ziel. Deze eigenschappen in ons zijn immers beschadigd. En wij willen ze in onze ziel corrigeren. Het is bekend dat 24.000 van Rabia Kivas, discipelen, dis, dis, dis, uh, in een maand tijd stierven aan dit epidemie. Andet epidemie. Zo'n enorm egoïsme manifesteerde, zij, manifesteerde zich in hen, dat in plaats van liefde voor hun naasten, die werd aangeboden door hun grote leraar, zij in onrijdelijke haat voor elkaar vervielen Daarom konden zij het licht van correctie, dat in deze dagen zou worden geopen, maar niet weerstaan en stierven zij. Pas op de dag van Laakbouwmer stopte de epidemie en stopten de discipelen euh, te sterven. Van alle discipelen van Rabbi Aki, bleven blijven er slechts? Negen in leven onder de leiding van Arabi Shim. Deze tien kabbalisten waren in staat om zich met elkaar te verenigen als tien sferot, En dankzij dit, dit schreven zij het boek Zogar, het grootste kabbalistische boek, het commentaar op de vijf boeken van de Torah. Elke keer dat zij het licht ontvingen dat terugkeerde naar de bron, corrigeerden zij zichzelf daardoor en schreven, en schreven, en schreven ook, uiteraard, en schreven hun correcties en openbaringen op. Dit wordt een commentaar op dit Torah genoemd. Het licht zelf kan niet worden beschreven. Maar wanneer die verlangens van streven naar eenheid verlicht, manifesteert die natuurlijk vormen van hun eenwording en openbaart zo zichzelf. Dat wil zeggen de Torah. Er is een verband tussen de spirituele wortel en de materiële tak. en de tak. Uh, en daarom zijn er in onze wereld dagen dat er een sterker gemeenschappelijk licht komt. Daarom moet je deze specialiteit van het feest lakbomer, gebruiken en met al je en met al je kracht proberen om eindwording te bereiken. Het is tenslotte het meest gunstige moment. Voor de correcties. Ik ken al de sporen van deze tijd of van die dagen toen ik het ook um, deed op die speciale kalenderdagen. En dan kan ik oproepen bij mij wanneer ik het wil. En die sporen zijn steeds krachtiger. De discipelen en discipelen en collega's, collega's van Rabbi Shimon hebben ooit correcties aangebracht in de tien belangrijkste sferot belangrijkste van hen. En for de hele, van de hele mensheid. Maar nu is de hele mensheid van boven geroepen om tien fundamentele sferot te bereiken. Te corrigeren dus. En, dat, en dan, zal dan zal het dezelfde verlangens en lichten onthullen aan het einde van de correctie van de schepping. Het feit dat het boek zoger werd geopenbaard na eeuwen van verborgenheid, getuigd van het feit dat onze verlangen al klaar zijn voor de laatste correctie en we leven in de generatie van de Machiach, van de Messias. Rabbi Simon stierf op de dag van lac Maar het vertrek van de grote rechtvaardigen uit deze wereld is geen dag van de rouw, maar een feest, aangezien het ten goede komt aan de wereld. De ziel van de rechtvaardigen stijgt ten, ten slotte naar een nog hoger niveau, dat wij niet eens kunnen onderscheiden. Laakbouwmeer is een feestdag van kabbalisten, een feestdag van het hoge licht, dat moet komen om de zielen van de mensen te verlichten. Dit is hetzelfde licht dat in de 24 discipelen van Rabbi Akiva was, dankzij hun vereniging, maar ze konden toen hun egoïsme niet overwinnen, het stierven geestelijk. Daarom, zoals het verhaal vertelt, stierven ze ook fysiek aan de epidemie. De metgezellen van Rabbi Shimon echter openden al dit licht onder elkaar. En nadat ze 125 treden van de spirituele ladder waren opgeklommen, schrijven zij daarover het boek Zoger het boek van schittering. En verborgen, en verborgen het, verstopte het boek. In onze tijd werd het boek Zoger geopenbaard, en aangevuld met een komen, compleet commentaar van Baila Sulam, getiteld Hasulam. Dit is een toevoeging waardoor wij geleidelijk aan het boek Zoger kunnen benaderen en laten onthullen aan ons, totdat wij alle 125 geestelijke traptreden in ons volledig gecorrigeerd zullen hebben en volmaaktheid bereikt.